Um, ...dat is na afloop van de vergadering gebeurd. Dus vandaar dat de drie fractieleden van de OBZ er geen kennis van hadden. Dank u wel, meneer Berg. Mevrouw van der Veld. Ja, dank u wel. Dan weet ik ook meteen uh, de, de, wie er dan inderdaad uh, ja, uh, verspreking heeft gehad. Want, ja. nou, het was misschien... Sorry, mag ik voorzitten? Meneer Berg, u bent een snelle leerling. U heeft het was misschien uh, niet duidelijk voor de radio... Maar hopelijk is het zo wel opgelost. Mevrouw de van der Veld. Ja, ja, ik was er niet bij aanwezig, dus ik, ik, ik kan ook niet daar iets van vinden. Nee, mevrouw het is van der Veld, mijn meneer Berg geeft antwoord op een vraag die wordt gesteld. En ik stel ook voor om elkaar een beetje ruimte en krediet te geven. Maar ik vraag ook van u allemaal okay. een zekere grootmoedigheid uh, in het bejegenen naar elkaar en niet de suggesties naar elkaar te wekken. Ik zou maken het maar even expliciet als dat er overal twijfels over zijn. U heeft het woord, mevrouw Van der Veld. Dank u wel. Dan ga ik eventjes helemaal met u terug. Er is een besluit genomen. Uiteindelijk gaat er wat gebeuren met het Watertorenplein. Sommige mensen zijn blij, anderen zijn wat minder blij. Geef niet, dat heb je altijd. Dan spreek ik over juni vorig jaar... Er gebeurt het een en ander. Er komt een onderzoek, er komt nog een onderzoek. Er komt een besluit van de raad. En sommige partijen zijn blij, andere partijen zijn minder blij. Dat geeft niet, dat hoort zo, dat gebeurt nou eenmaal. De bevriezing moet eraf. En waarom moest die eraf? Het was die raad die dat besluit had genomen, dan moet het ook die raad zijn... die zegt van oké, okay, het onderzoek is afgesloten, we halen de bevriezing eraf... Toen was er rust, dachten we. Maar, twee architectenbureaus hebben een, een, ja, een, een, een zaak aangespannen tegen de gemeente. En, um, nee, ondertussen hebben wij gemeenteraadsverkiezingen. We zijn allemaal druk met van alles en nog wat geweest. Iedereen druk, druk, druk. En toen was een ene die rechtszaak daar... En daar kwam een uitslag uit die had niemand verwacht. Ik zal u zeggen, het verbaast mij niet dat die uitslag er kwam. Want niet alle feiten waren namelijk aangebracht. De vorige vergadering mocht ik daar niet over spreken. Ik pak nu die vrijheid om dat wel te doen. Want ik vind het van zeer groot belang dat er een geluidsopname is... en een publicatie in alweer hetzelfde Zandvoortse krantje... Waarin toch heel duidelijk naar voren is gekomen dat er wel degelijk wetenschap is bij alle drie de architectenbureaus over de wens van een exploitant op het watertoren. Mevrouw Van der Veld, wat is de relevantie van uw betoog van de laatste drie, vier minuten voor de motie die nu voor ligt richting de onderzoeksvraag? Want ik heb gezegd Om... dat ik u wat ruimte ga bieden op twee deelaspecten, maar ik heb geen behoefte aan historiseren. U kent mijn voorkeur om dat niet te doen. Mevrouw van der Veld. Meneer de voorzitter. Soms is dan een inleiding nodig... om te komen tot een punt. En als je dan continu wordt onderbroken... Dan, uh, dan, dan, dan leidt dat af... van datgene waar het werkelijk om gaat. Het is gewoon een continu verzet geweest van OPZ. En dat er dan bij komt... dat daar een... een tegen, tegen het plan, hè? tegen het plan wat uiteindelijk is aangenomen met een meerderheid van deze raad. Mevrouw Van der Veld, u heeft een interruptie. Meneer Berg. Verbaasd. Mene... Goed. Um, u haalt aan dat er continu tegenwerking is van OPZ in het raadsprogramma. Ook aangenomen van OPZ staat dat we met z'n allen een, uh, gaan steunen het uh, springtijdplan het komend jaar. Alleen, alleen uh, PVV heeft het raadsprogramma niet ondersteund. OBZ ook. Ja, ik heb het raadsprogramma helemaal niet uh, besproken. Dus ik, Mevrouw van der Vlaanderen, u heeft een interruptie. Nee, nee. nee meneer Kramer. Nou, nee, ik, ik heb een interruptie op een meneer, interruptie. Meneer Deen heeft namelijk een interruptie op meneer Berg, wilde ik ook zeggen. Ja. Uh, u heeft het woord, meneer Deen. Dank u wel. Want er wordt nu gesuggereerd dat wij misschien. Uh, het raadsprogramma niet steunen, dat klopt. Maar daarbij zegt u ook het springtijdplan wel steunen of niet steunen. Ik vind, dit is helemaal niet de zaken doend. Ik, ik hoef dit niet te horen. Nee, nee, nee, ik meneer zeg... Deen, nee, meneer Deen, is allemaal niet relevant. Precies. Meneer Berg is duidelijk. Meneer Berg heeft gezegd... In, in relatie tot het betoog van mevrouw Van der Veld... mevrouw Van der Veld zegt dat het een... ...continue vorm van verzet is tegen. En meneer Berg zegt... ...weet u dat in het raadsprogramma staat... ...dat wij voor zijn en dat we dat hebben getekend. Dat is de opmerking. Daar zijn we nu gebleven. Ja. Helder, maar de verwijzing naar de PVV... ...stel ik niet op prijs, want die is helemaal in de Maar ...waarvan akte? Dank u wel. Ja, mevrouw Van der Veld. Ja, ik ga het nog maar een keer proberen. En ja, mevrouw Van der Veld. Ik word weer door een andere interruptie... ...van meneer Algebali... Uh, uh, genoodzaakt om hem het woord te geven. Dank u wel, voorzitter. Ja, ik heb een vraag aan mevrouw Van der Velden in deze. Um, ik heb uw betoog uh, gehoord tot op dit moment. Um, sorry voor de vele interrupties dan en het uh, daaruitbijgende verhaal. Maar ik ben dan wel oprecht benieuwd... Uh, en ik hoorde dus net met mij de voorzitter die mij net iets te vroeg af was... wat uh, de relevantie is uh, tussen deze motie en uh, eigenlijk uw laatste... Twee dingen die u heeft gezegd in de zin van uh, de bandopname van Springtij... en het artikel in de Zandvoortse Hoe moet ik dat zien? Dat is puur een vraag ter verduidelijking uh, in relatie tot deze motie. Ja, ik ga het dan toch maar weer een keer proberen om die draad op te pakken. Waar gaat het om? <kliek> <kliek> Wethouder Berendsen heeft in zijn portefeuille inmiddels niet meer... het Warentorenplein. Wethouder Berendsen roept daags na de uitspraak voor de radio... dat hij niet in appel gaat. Maar diezelfde wethouder Berendsen was als raadslid Berendsen... fel tegen het plan waar het allemaal om ging. En als ik dat nu allemaal in het daglicht stel... en meeneem in wat er daarna allemaal gebeurd is... ja, schijn van belangenverstrengeling... Mevrouw van der Velde, u heeft opnieuw een interruptie. Meneer Kramer. Zat erin. Mevrouw van der Veld, Wij hebben uh, wel alle besluiten van de afgelopen periode nagekeken. En meneer Berendsen uh, heeft zich nooit hard gemaakt tegen iets. Meneer Berendsen heeft zich hard gemaakt dat hij uh, een plan wil... wat past binnen het bestemmingsplan. En dat is ook een logisch geheel... Als je respect hebt voor hoe het bestemmingsplan tot eh, wasdom is gekomen. In goed overleg met de bewoners. En eh, nou, dan eh, moet ik toch eventjes eh, zeg maar, eh, het complimenten geven ook aan mevrouw Koper. Die ons altijd wijst van, eh, op het belang om bewoners erbij te betrekken. Nou, dit bestemmingsplan is juist... ...in goed overleg met bewoners tot stand gekomen. Dat heeft lang geduurd. En het buiten het bestemmingsplan een plan realiseren... ...dat kan grote consequenties hebben voor vertragingen. Dus wat dat betreft, meneer Berendsen is nooit tegen een plan geweest. Meneer Berendsen is tegen het buiten het bestemmingsplan een plan indienen. Uh, meneer Kramen, mevrouw Van der Veld. Uh, u dwaalt in mijn beleving af van het hoofdonderwerp. Nou is soms dromen en dwalen best wel gezellig... maar ik heb, ik heb echt het beeld dat dit ons niet verder brengt... in dit toch al uh, delicate onderwerp. Dus mijn suggestie zou zijn, mevrouw van der Veld, wilt u afronden? Ja, ik, ik wil de hele tijd al afronden, maar het is me niet gegut. Ja. Daarmee is het... Uh... Nee, Goed. maar het laatste wat, wat, wat ik hierover uh, eigenlijk wil gaan zeggen... Is dat eh, voor gemeentebelangen Zandvoort is het eigenlijk onbegrijpelijk dat er een overleg is geweest met een belanghebbende van een architectenbureau. En dat daar zomaar aan voorbij gegaan wordt. En het is voor ons onbegrijpelijk dat daar de laatste raadsvergadering die bijeengeroepen is, ook niet over gesproken kon worden. En ja. Uh, weet je, ik, anders kom ik in tweede termijn hopelijk een keer uh, ja, erop terug... Dat, dat ik gewoon wel in één keer door kan praten. Want... Dank u wel, mevrouw Van der Veld. Hier word ik inderdaad gallisch van. Ik stel voor, mevrouw Van der Veld, dat, dat laatste bijzinnetje... de volgende keer zonder microfoon, maar het liefst ook alleen maar in uw gedachten gaat. En dat meen ik heel serieus. Wie in eerste termijn? Meneer Deen, die had ik al een toezegging. En daarna meneer Hendricks en mevrouw Weijers. En dat zie ik. Goed. Meneer Deen. Ja, dank u. <kliek> dank u wel, voorzitter. Nou, er is natuurlijk al ontzettend veel gezegd. Um, ja, ik wil ook niet toestaan... dat dit uh, debat uh, naar een discutabel niveau afdwaalt. Want ik merk dat het af en toe toch gebeurt. Dat vinden wij we wel jammer. Um, daarom zal ik het kort houden. Wij hebben de motie mede ondertekend... En wij steunen hiermee de inhoud van deze motie. Wij zijn voor een onderzoek en voor openheid en transparantie richting de Zandvoortse inwoners. Uh, twee dingen moet, moet me toch even van het hart team een beetje storen uh, van de richt, uit de richting van, van OPZ. Allereerst de, de heer Kramer die op een gegeven moment schetst dat hij... Uh, nou, die maakt nogal een punt van de klokkenluider. Waarbij ik toch echt wil aangeven dat... Als, als uw partij open en transparant had geacteerd, had er nooit een klokkenluider geweest. Laat ik dat vooropstellen. Dat vind ik echt belangrijk. En ten tweede stoor ik me aan uh, de af en toe non-verbale houding en mimiek van de heer Berendsen op de achtergrond. Dat vind ik vervelend. Ik vind dat de heer Berendsen zich... Ja, gewoon... Uh, u ook. Nou, nou, dan zijn we eruit. Dankjewel. Meneer Berendsen, u heeft niet het woord. Ik... Ik zeg alleen wat ik storend vind en dat zijn die twee punten. En voor de rest uh, heb ik uh, gezegd wat ik wilde zeggen. Dank u wel, voorzitter. Goed, dank u wel, meneer Deen. En de oproep die ik net aan uw raad deelt, geldt ook voor het publiek en ook voor het college. Dat u toehoorder bent en in die zin ook zich neutraal opstelt. Um, nu ben ik even kwijt. Meneer Hendricks had ik gezegd en daarna gaan we linksom naar de andere kant van de raad. Meneer Hendricks. Ja, voorzitter, dank u wel. Ik kan me nog herinneren dat we hier na de verkiezingen zaten... en dat we eigenlijk allemaal het plan hadden van... we gaan het deze raadsperiode anders doen. We gaan op een uh, positieve manier met elkaar weer uh, samenwerken. We gaan uit van vertrouwen in elkaar. We gaan uit van uh, ja, elkaar af en toe wat gunnen. En we gingen wat meer richting samenwerking... wat minder richting een, uh, en, en die keiharde scheiding in coalitie en oppositie... die we in Zandvoort uh, lang genoeg hebben gehad. En ik kan me ook herinneren dat we daar toen allemaal heel positief over waren. En dat ook de VVD eigenlijk... En daar ook gaandeweg steeds meer vertrouwen in kreeg. Nou, deze periode gaat het toch uh, anders. En ja, terugkijken kun je eigenlijk zeggen, het waren zes uh, fantastische maanden. Maar uh, er is uh, eigenlijk niets meer van over, van die uh, positieve sfeer waarmee we zijn uh, begonnen. En dat is jammer. Uh, voorzitter, over de motie zelf. Uh, ja, niemand kan een bezwaar hebben tegen, uh, tegen transparantie en tegen openheid. En dan heb ik dan toch over deze motie wel een aantal vragen en bedenkingen. Namelijk de vraag, welke openheid en transparantie missen we tot nu toe? Want we weten, ja, helaas pas na de vergadering, maar het zij zo, ze wie de schenking heeft gedaan. We weten hoe groot die schenking was. We weten bij welke gesprekken deze persoon aanwezig was en welke uh, wethouders daarbij waren. We weten, heeft het college toegelicht bij de uh, laatste raadsvergadering van 8 augustus, uh, welke collegebesluiten er zijn geweest. We weten dat de heer Berendsen dat collegebesluit toen heeft verlaten omdat het over het water toch op plein ging. Um, dus ik vraag me even af van welke concrete kennis hebben we nu nog uh, nodig? Uh, ja, voorzitter, heb ik nog een vraag aan eigenlijk de indieners van deze motie. Dat is namelijk dat het college wordt verzocht om onderzoek in te stellen. Dat, is, dat zou je kunnen typeren als ja, misschien wat zwak. Dat is dan de slager die zijn eigen vlees uh, keurt. Want het gaat over de handelswijze van een van de collegeleden. En voorzitter, dan zou je uh, de vraag kunnen stellen... hoe kan het college dan nu tot een andere afweging komen dan dat ze toen kwamen? Want 8 augustus gaf het college aan hoe zij dit wogen... en of zij, spraken von, of zij eh, nog vertrouwen hadden in de heer Berendsen. En zij hebben die vraag toen bevestigend beantwoord. Dus wat zou er sindsdien gebeurd kunnen zijn... dat het college nu tot een andere inzicht zou komen? Dan ook de vraag, waarom laten we het college het onderzoek doen... en waarom niet de burgemeester als hoeder van onze integriteit? Of een extern bureau die helemaal neutraal vanuit buiten kijkt... om dit onderzoek te doen? Het zijn allemaal opties, voorzitter, die je zou kunnen... Overwegen. En ik vraag me af waarom D66 voor deze optie heeft gekozen. Ik hoorde de heer Van Marlen zeggen dat de, de technische mogelijkheden... voor een raadsonderzoek, dat die, dat het technisch onmogelijk was. Um, en daar heb ik toch, toch een vraag over. Want waarom was dat technisch onmogelijk? Heeft dat alleen maar met de tijd te maken? of is dat... Zou dat niet een completer beeld geven van, van wat er gebeurd is? Ook omdat je dan mensen onder Ede kunt horen. Een als je een raadsomkeerd zou doen, inderdaad. Um, ja, voorzitter, dan als we het toch hebben over wat je ook bij dit onderzoek zou kunnen betrekken... dan vraag ik me toch af waarom d 60 voor deze wat... Um, ja, in scope wat beperkt onderzoek heeft gekozen. En alleen deze ene schenking en eigenlijk alleen maar de afgelopen paar maanden. Er zijn op het dossier Waardertoropplein, namelijk in de periode hiervoor... meerdere zaken geweest die, die de schijn van belangenverstrengeling uh, oproepen... en die niet zijn onderzocht. Dus zou d 60 er ook wat voor voelen om deze motie uit te breiden naar een onderzoek... Welke schijn van belangenverstrengeling er nog meer is tussen andere, college, tussen andere politieke partijen, andere wethouders eh, in, in relatie tot dit dossier. <tied> um... Ja, voorzitter, dan, dan ook de vraag um, over. En dat is eigenlijk de laatste vraag, voorzitter. Over de, over, weer over de scope van het onderzoek. Ik, hoor de heer van Marlen, of ik zie ook in de, in de motietekst aan dat het vooral gaat over de juridische consequenties daarvan op uh, sindsdien genomen besluiten en in de toekomst te nemen besluiten. Met andere woorden collegebesluiten. Uh, nou heb ik misschien niet goed opgelegd, maar bij de raadsvergadering van 8 augustus is toegelegd welke collegebesluiten in dit dossier zijn genomen. En dat was er volgens mij maar één en dat is om in beroep te gaan in deze rechtszaak. En dan kunnen we er van alles bij halen. Er wordt verwezen naar radiouitzending, naar krantenpagina's. Maar de focus van dit onderzoek is alleen maar collegebesluiten. En dat is er volgens mij, maar misschien heb ik het verkeerd, maar één. Dus hoe uh, kan D66 daar misschien op reflecteren? En daar wou ik het in de eerste termijn uh, bij laten. Dank u wel. Dank u wel, meneer Hendricks. Mevrouw Weijers. Dank u, voorzitter. Um, ja, het TDA heeft zich uh, uitgebreid gebogen over deze motie. En daar willen we ook graag op uh, reageren. De afgelopen ontwikkelingen van de laatste paar weken heeft weer een enorme nieuwe smet gegeven op, op het proces rondom het Waterstorenplein. Uh, dit, deze keer zou ik dan maar zeggen, uh, door het handelen van OPZ. Uh, voor het CDA is het dan ook uh, belangrijk om te benoemen dat voor ons de schijn van belangenverzenging dan ook is vastgesteld. Verder kunnen wij ons uh, vinden in de woorden van de PvdA... dat het helaas inderdaad noodzakelijk lijkt te zijn... dat een onderzoek gepaard moet gaan met extra kosten en geld voor de gemeente Zandvoort. Wat mevrouw Koper ook al zei, is spijtig, maar noodzakelijk. Wat VVD nog noemde, uh, dat er inderdaad al veel bekend is ondertussen, dat delen wij. Het CDA richt zich dan ook op, uh, op nou met name een volgende vraag. Um, namelijk de vraag... Wat ook in de motie naar voren komt, of er dan mogelijk financiële en juridische consequenties zijn voor de gemeente door de schijn van belangenverstrengeling van OPZ. Wij vinden het dan ook belangrijk om te weten of de feiten en omstandigheden nu, maar ook later, inderdaad juridische consequenties kunnen hebben op het project van het Waterstorenplein, dat dat uitgezocht gaat worden. Verder willen we aan het college vragen of er nagedacht is hoe het college dit onderzoek ter hand moet gaan nemen, aangezien zij ook onderdeel zijn van dit onderzoek. Heeft het college nagedacht hoe de onafhankelijkheid gewaarborgd kan worden in deze? Verder hoorden wij de voorzitter een aantal vragen stellen of hij die wilde meenemen. En ik meen in de eerste termijn over het uh, raadsprogramma. En als ik daarop kan reageren, uh, heeft het CDA het raadsprogramma uh, nooit in twijfel getrokken. En steunt deze dan ook uh, nog altijd. En uh, tot zover. Dank u wel mevrouw Weijers. Meneer Elgebali. Ja, dank u wel, voorzitter. Um, voor mijn partij en voor mijzelf is dit de eerste keer... dat ik in deze, dit hele dossier in een raadsvergadering kan reageren... op uh, wat er is voorgevallen. En het, ja, het doet me bijna pijn om te zien dat ook deze vergadering... op sommige momenten weer een uh, ja, soort van terugblik is... op de vergadering die we hebben gehad. En dan bedoel ik zo, niet zozeer in de onderwerpen... maar meer in hoe wij tot elkaar spreken en met elkaar bezig zijn... Zoals de heer Hendricks net echt terecht zegt en opmerkt... zes maanden geleden begonnen we met z'n allen aan een avontuur... wat het raadsprogramma heet. En begonnen we met een leuke heissessie um, aan een collegiale periode, dachten wij. Um, echter vind ik dat hoe wij de afgelopen tijd met elkaar om zijn gegaan... en omgaan, echt niet goed. En ik wil ook dit punt echt naar voren brengen in deze raadsvergadering. Want um, hoe goed de plannen ook waren en zijn... Uh, het valt als staat bij of wij met elkaar uh, kunnen besturen. Of wij met elkaar een vergadering kunnen hebben op een normale toon en een normale manier. Dat gezegd hebbende hebben wij ook een paar vragen. In het betoog van de heer Van Marle aan het begin uh, van de motie uh, wordt ook het raadsprogramma benoemd. Ik ben zeer benieuwd, er is een vraag aan de gehele raad, welke partijen op dit moment nog het raadsprogramma wel of niet steunen. En hetzelfde geldt ook uh, voor de vraag omtrent het college. Welke partijen steunen hier het college wel of dan niet? Ik ben oprecht benieuwd naar. Ook uh, naar de publicaties die er zijn geweest. Wat betreft de motie, we hoort zoals OPZ zeggen, ze willen volledig en transparant meewerken aan zo'n onderzoek. Dat lijkt me allereerst al een hele belangrijke dat je volledig en transparant wil meewerken. Um, wat dat betreft zijn we ook voor een onderzoek. Alleen ook daar weer terecht wat de heer Hendriksen zegt, of heeft gezegd. Hoe zit dat? Waarom is het geen raadsonderzoek? Um, wat zijn de belemmeringen om dat niet te doen? Is het niet zo dat nu inderdaad uh, de slager zijn eigen vlees keurt? En hoe gaan we dat um, in het vervolg zien? En Hoe gaan we het nou eigenlijk aanpakken? Is dit wel de goede manier? En tot slot, en daarmee sluit ik aan bij de, heer, de woorden van de heer Kramer... Um, we hebben hier in het begin te maken gehad met een gerucht. Het gerucht is bevestigd, dat weten we ook allemaal. Want anders zouden we het hier nu niet over hebben. Mijn partij vindt het van belang dat wanneer er geruchten gaan... Um, dat wij ook een zekere vorm kunnen uitsluiten. Ik hoef niet zozeer een naam te weten van een persoon of uh, zijn belangen. Het enige wat ik wel zou willen weten... en dat is om verder te kunnen op een collegiale voet met mijn uh, andere zeven partijen om mij heen of een gerucht wel of niet um, vanuit binnen dit huis komt. Vanuit binnen een van de partijen. Want dat zegt natuurlijk wel genoeg over hoe collegiaal wij met elkaar omgaan. Dus ik hoef echt geen naam te weten. Ik hoef echt niet te weten waar iemand voor werkt of wat hij wil doen. Maar gaat het hier om een gerucht van binnenuit de politiek of van daarbuiten uit? Want ik denk als het gerucht van binnenuit de politiek komt... dat wij een ander probleem met elkaar hebben. Uh, tot zover in de eerste termijn, voorzitter. Dank u wel. Dank u wel, meneer Algebali. Meneer Huimse. Ja, ik, ik heb een kleine vraag voor GroenLinks ter verhelding. Want ik snap niet zo heel goed waarom... als het zou gemeld worden binnen de politiek... want dan zou ik hier zeggen van... dat ja, is goed, van de Raad hè, die controleert natuurlijk integriteit en dergelijke. Waarom dat dan erger zou zijn? Gewoon benieuwd. Meneer Algebali. Nou, het gaat mij om het feit dat wij met elkaar uh, samenwerken als partijen. Alle acht werken we in zekere zin samen. Uh, wanneer blijkt dat... Um, een van de samenwerkende partijen, een van de acht, um, een gerucht heeft gelekt. Of, dus dat het uit het interne circuit komt, uit de politiek dus. Dan denk ik dat er binnen die samenwerking iets structureel uh, mis zit. En dat je dus met elkaar uh, moet bespreken hoe uh, we dit soort dingen oplossen. Ik hoop dat dat voldoende antwoord is op uw vraag. En om nog een kleine aanvulling te geven. U weet natuurlijk ook over. Is dat minder erg of erger dan van buitenaf? Het is natuurlijk allebei even erg. Wat ik ermee bedoel te zeggen is dat voor de samenwerking in deze raad... het wat mijn partij betreft echt van belang is... dat wij weten dat we met z'n allen um, zonder enige ja, minutie tegenover elkaar zitten. Um, we zijn hier met, met z'n allen zijn wij hier aan het besturen. En het is goed om elkaar in de ogen te kijken. Het is niet goed om met elkaar te vechten. En, en het in elkaars ogen kijken dat gaat bij mijn partij samen met, uh, betreft samen met vertrouwen... En uh, in die zin vind ik dat heel belangrijk om te weten dat het niet, of wel, al dan niet, um, binnen deze politieke arena dit gerucht is verspreid. Dank u wel, meneer Gebari. Nou, meneer, meneer Hemsen. Nou, een vraag ter verhelding. Wij hebben natuurlijk gezegd van samenwerking vind ik heel belangrijk. Uh, maar integriteit vinden wij belangrijker. Uh, deelt u die melding met, uh, met ons? Meneer Gebari. Wij vinden integriteit belangrijk. Ik denk dat een, iedere partij hier in dit huis integriteit heel erg belangrijk vindt. Sterker nog, voor mij is het het onderwerp waar we het meest over hebben gehad met z'n allen. Um, en samenwerking is daar ook belangrijk in. Ik denk dat je met integriteit en samenwerking een, een, een, een koppel hebt. Dat het bij elkaar hoort. En um, ik vind dat integriteit heel erg belangrijk is. Maar ik vind ook dat samenwerking heel erg belangrijk is. En Hendricks. Ja, dank u wel, voorzitter. Uh, ik kan het kort antwoord geven vast op de vragen van die de heer Elgebali stelde... Ja, wij steunen het college. Ja, wij steunen het raadsprogramma. En bij ons komt het er niet vandaan. Het laatste was bij ons komt het er niet vandaan. Dank u wel, meneer Hendricks. Mevrouw Koper. Koper. Ik vind het bijzonder dat er gesproken wordt over een gerucht. Het was een gerucht tot het moment dat het de burgemeester bereikte. En daarna was het geen gerucht meer, maar waarheid. En de burgemeester is wat dat betreft ook de persoon waar, waar je je tot moet richten als het gaat om integriteit. Goed. Meneer Hendricks, u wilt reageren, zie ik. Goed. Dank u wel. Meneer Algebali. Ja, voor mij is het een interruptie van mevrouw Koper op mijn verhaal. Ik heb ook duidelijk in mijn verhaal gezegd. Uh, het gerucht is uh, de waarheid geworden nadat we bevestigd dat het hier over 4.500 euro ging. Sterker nog, ik heb erbij gezegd, anders hadden we hier nu niet gezeten. Want dan hadden we namelijk nou niet geweten dat die schenking van 4.500 euro was gedaan. Volgens mij is dat redelijk duidelijk. Ik kijk nog even rond, meneer Dehn. Ja, dus u had het niet erg gevonden als OPC hier nooit iets over had gezegd? Nee, als gebaling. Die conclusie laat ik aan u. Feitelijk is dat wat u zegt... Feitelijk bent u nu op dit met mijn woorden aan het draaien en ga ik niet op in op deze vraag. Dank u wel, meneer Algebali. Um, ik kijk rond. Eerst dat u mijn raad voldoende gezegd heeft. Dan ga ik schorsen. Ik heb behoefte aan uh, even een nadenkpauze... maar ook uh, overleg kort met het college. En ik schat in dat dat tussen de 10 en 15 minuten is. En ik gun u allen... Vooral ook even een wandelpauze. Ietsjes rust en ontspanning. Al dan niet een rookpauze. Ik ga schorsen. Dank u wel. Saying, God, how grand we are. Little by little, we meet in the middle of danger in the dark. Make it a crime right to be out in the cold. be And you got a reason for living, you better love with the love. We take it away It's gotta be Night and day Just come matter of the time And we got nothing to mm -hmm.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 Come on and let us go to bed. You made me singing Lofty Love. You made me singing Lofty Love. Lofty Lofty Lofty Love. Lofty Lofty Lofty Love. Why singing Lofty Lofty Love. We're doing Lofty Lofty Love. Love, the love, di love, di love. Love, di love, love, de lup de lup de love. Love, de de love. I kiss your lips and close your eyes. De de you held me tight and kiss your twice. De de you started loving in a way till there was nothing to be said. De de and then you whispered in my ear. It's time to play the work my dear la, dee, loo, dee, I hope you're really satisfied la, dee, loo, dee, Another one's waiting outside la, dee, loo, dee, You made me sing look-de-loo loo, You made me sing look-de-loo Love-de-loo-de-loo de loo de love We're singing Lofty Lofty Love. Love. We're doing Lofty Lofty Love. Lofty Lofty Lofty Love. Lofty Lofty Lofty Love. Lofty Lofty Lofty Love. You made me singing Lofty Love. You made me singing Lofty Love. Lofty Lofty Lofty Love. Lofty Lofty Love. Lofty Lofty Love. Why you lofty, Why you lofty, lofty, love Why you lofty, lofty, love? So this Inmiddels uh, zijn de raadsleden weer terug. De voorzitter, onze burgemeester, heeft weer plaatsgenomen. En uh, we kunnen dus ieder moment verder gaan. Ik hoor de hamers slaan, dus we gaan weer verder met de raadsvergadering. Ik heropen de geschorste vergadering en verzoek u allen te gaan zitten. Gebruikelijk is dat ik even toelicht uh, waarom we de schorste. ...is geweest? Nou, ik heb de toelichting al gedaan na het besluit. Ik gun u namelijk uh, uw bewegingsritme, ruimte en verhitting. Ik had zelf behoefte aan een sanitaire stop... ...maar ook behoefte aan even een denkpauze voor mezelf... ...als bestuursorgaan burgemeester, maar ook als voorzitter van het college... ...zodat ik weer met energie als voorzitter van deze raad aan de slag kan. Ben ik nu voldoende cryptisch geweest? Goed. Uh, en ik heb vervolgens spelenderwijs ook het dilemma geschetst. Ik ga nu als uh, portefeuillehouder deels, maar ook als uh, burgemeester het woord voeren. En ik wil graag dat mevrouw Geuronson mij vervangt. Dat heb ik in de schorsing al met haar afgestemd. Dus we gaan even een changé doen. Het geluid valt nu even weg. Mevrouw Geuransson neemt de taak van de voorzitter over... en installeert zich nu op de voorzittersstoel. En wij kunnen ieder moment verwachten dat zij uh, met de vergadering verder zal gaan. Zo, dat was een entree, dames en heren. Dat was het, uh, het luchtige moment van deze avond. We gaan beginnen aan de beantwoording in de eerste termijn. Het woord is aan de portefeuillehouder, burgemeester Meijer. Dank u wel... Uh... Mevrouw de voorzitter. Ja. Dat klinkt ook wel goed eigenlijk. Dat ja, vind ik ook. Ja. <lacht> Wat haal ik nu weer impliciet op mijn nek. Nee. Uh, u heeft... Uh, een aantal uh, reflecties gegeven. En ik ga proberen... op uh, hoofdlijn... met u mee te denken soms. En soms ook niet. Want ik zei net toen ik de vergadering heropende... dat het leuke en ook het meest interessante van mijn functie is... dat ik allerlei petten en rollen heb. Uh, en u weet denk ik wel wat ik bedoel. Dus ik laat even al uw beschouwingen in detail of op onderdelen voor wat het is. Het is ook veel taal, merk ik. En soms zit er ook een stuk toon in... Uh, waar weer op een andere toon op wordt gereageerd. En politiek is emotie, las ik gisteren weer... Uh, en toch proberen we ook allemaal met elkaar op de inhoud te blijven. Als ik hem heel erg fileer... dan proef ik hier wel de behoefte om er gezamenlijk uit te komen... en een onderzoek te doen. Er zitten wat kleine nuances in... maar dat is grosso modo het beeld wat ik krijg. Als je dan kijkt, dan ligt daar een onderliggend dilemma... vraag onder wie geeft de opdracht. En het achterliggende dilemma is... die. Onafhankelijkheid van zo'n onderzoek. Want dat heeft natuurlijk alleen maar zin... als je dat ook echt even op afstand kunt zetten... zodat je een club van mensen... en of je dat nou een bureau noemt... of een samenwerkingsverband maakt niet uit... die onderzoeksvragen kunt laten doen... en die juridische analyse. Want daar zit eigenlijk de, uh, de kern van de materie. Nou, als je dat gaat afpellen... dan kun je zeggen... dan zijn er eigenlijk drie bestuursorganen... die die opdracht kunnen geven. Dat, zijn, dat is de raad als bestuur zou gaan, het college als bestuur zou gaan of de burgemeester als bestuur zou gaan. Alle drie kan. Um, wat evident is, en dat heb ik expliciet en impliciet gehoord, is de slagkracht. Je hebt belang bij een zekere snelheid en ook zorgvuldigheid/kwaliteit. Dus mijn definitie van slagkracht is de combinatie van snelheid en zorgvuldigheid-kwaliteit. In die definitie wint het bestuursorgaan burgemeester. U snapt natuurlijk wel waarom ik hem zo definieer... maar ik zal het natuurlijk wel uitleggen. Het bestuursorgaan burgemeester kan eigenstandig... een concept onderzoeksvraagenset zo binnen een week produceren. Daarvoor benader ik morgen bijvoorbeeld een deskundige op dat gebied... die wij ter beschikking hebben bij het ministerie. En die denkt dan mee... Nou, dan is er een set onderzoeksvragen. De kunst is natuurlijk dat het gaan. burgemeester dat niet in zijn eentje gaat doen. Dus om daar de balans te bewaken is er echt een mededenkgroep vanuit uw raad nodig, zou ik zeggen. Het zou het presidium kunnen zijn, want dan hebben we het ook gelijk openbaar. Waarin dat concept wordt besproken en eigenlijk wordt gezegd... nou, dat is het, die aanpassingen, ga maar door. Dan heb je snelheid, kwaliteit... En slagkracht. Dan kan de opdracht worden uitgezet. En dan kan het bureau wat die opdracht eh, krijgt ook aan de slag. En voor de tussentijd in het proces kun je momenten inbouwen met het bestuursgegaan burgemeester en het presidium wederom. Dan ben ik even het kanaal om dat nog bij te stellen. Vragen die er zijn, noem het allemaal maar op. Dat heb je altijd. Het is ook van belang dat je dat transparant en open houdt. Dat is een beetje wat ik u meegeef als mogelijke richting om uh, hierover verder te denken. En dan zou ik zeggen, dat heb ik ook in het college afgestemd. Uh, dan zou de scope eigenlijk wel wat grosso modo, als je alles afpelt, alle taal weglaat wat in de motie staat, de rijkwijte, het onderzoek, maar ook de juridische consequenties. ...en de lessen die daar mogelijk voor de toekomst uit te halen zijn. Want dat is dan de kern. En dat vertaalt zich weer terug in die onderzoeksvragen. Dat zou je dan op die manier kunnen duiden. En nu zet ik mijn leesbril op om te kijken. Dus de essentie is, je zet het onderzoek op afstand... Je probeert slagkracht te organiseren door het bestuursgegaan burgemeester in te zetten, in combinatie met een stevige klankbordfunctie van het presidium tijdens het hele proces, en dan heb je het rapport. En de scope heb ik net geduid. Ja, nou, compacte kan ik hem niet aan u teruggeven. Ter overdenking, ter meedenking. Het is echt bedoeld om ons verder te helpen. Want ik proef ook onderhuids wat een aantal van u ook heeft gezegd. Van ja, wij willen dat ook samen doen. Zo zijn we ook deze raadsperiode begonnen. En dit zou ook dat momentum daarvoor kunnen zijn. En dat vraagt van ons allen dat we even af en toe over onze schaduw heen springen. Um, dan heb ik twee vragen gehad. Nou ja, dan laat ik het als vragen formuleren. Over de. Mm, degene die dat heeft gemeld. En ik heb u al eerder gezegd... dat het volstrekt oninteressant is wie de melder is. Want het was een gerucht en het is waar gebleken. En natuurlijk is het aan mij om zorgvuldig af te wegen... of er wel of niet andere belangen, manipulaties zijn en zo. En dat doe je in een zekere ja, beperking... Want ik heb niet direct met de betrokkenen gesproken, maar het geluid is indirect bij mij gekomen. Dus ik geef een kleine duiding aan u om u iets meer gevoel erbij te krijgen. En uh, het komt ook niet uit deze politieke kring. Dat kan ik u ook zeggen. Maar vervolgens, want dat was de vraag van El Gebali, meneer El Gebali. Maar vervolgens kunt u allemaal aanvullende vragen stellen, maar daar ga ik geen antwoord op geven omdat dat niet het belang dient van het openbaar bestuur in algemene zin. Nog het belang van deze raad. Want dat is gediend bij samenwerking. En daarom zit dat gevoel daar een beetje onder. Dat ik even die vrijheid neem om dat te zeggen. Nog in het belang dat ook het bestuursorgaan burgemeester dat in zorgvuldigheid zelf moet wegen. That's it. Mevrouw de voorzitter, ben ik kort genoeg geweest? U was zeer kort en ook heel krachtig. Dank u wel. Dan gaan we over naar de tweede termijn van de Raad. En dan stel ik voor dat we even weer wisselen. Voorzitter. Ik heropen de geschorste vergadering. Ik dank uh, mevrouw Geurensson voor het uh, waarnemend voorzitterschap. En ik heb de indruk dat meneer Hemsen uh, het woord wil. Zeker, dank u wel voorzitter. U heeft een, een voorstel gedaan. Uh, maar goed, we hebben deze motie natuurlijk ingediend met uh, meerdere partijen. En aangezien we dan uh, daar graag even voor willen kunnen overleggen... zou ik graag nog even willen schorsen voor een minuutje of vijf hooguit... om eventjes uw voorstel door te nemen met de indieners van, de, van deze motie. Um, even hardop met u meedenken, meneer Hermsen, want ik, ik hoor echt wat u zegt. Um, is dat misschien handig om dat na de tweede termijn te doen... of zegt u op voorhand dat u even uh, overleg wilt? Ik, ik, uh, ik kan het niet even qua timing goed plaatsen. Ja, ik wil graag aan, qua voorhand uh, overleg hierover... zodat we opnieuw, zeg maar, als we dan akkoord gaan, die motie kunnen indienen... en dat dat de, ter, voor de tweede termijn ter bespreking is. Prima, dan schors ik voor vijf minuten. Dat betekent dat we uiterlijk tien uur weer beginnen. Ja. Silken sheets. We drink fine wine.